Het plan is om met 34.000 mensen een keten rond het historische centrum te vormen. Het is de vraag of dat lukt. De politie zegt dat er 11.000 deelnemers zijn. Lokale media hadden op 30.000. De willen dat Poetin niet meedoet aan de presidentsverkiezingen komende week. De protesten begonnen eind vorig jaar, omdat er gefraudeerd zou zijn bij de parlementsverkiezingen. Iran weigert olie te leveren aan Griekenland.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 De politie denkt dat ze bedoeld waren voor de illegale handel en heeft de voorraad in beslag genomen. De controle werd gehouden bij Kelpen Oler in het noorden van Limburg. Een man uit Nepal is officieel uitgeroepen tot de kleinste man ter wereld. Het is de 72-jarige Chandra Bahadur Dangi, heeft Guinness World Records bekendgemaakt. Hij meet 54,6 centimeter. Onderzoekers kwamen Dangi tegen in een afgelegen vallei in Nepal. Het weer veel zon, vooral in de kustgebieden bij maximaal 10 graden. Morgen bewolkt met af en toe wat regen. Dan zo'n 9 graden. Dit was het NOS-show. Dirty zonbakker van de ANWB. Er staan een korte file bij de werkzaamheden op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht bij Maarsen, 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Van Demi Lovato, Telman, Audio Bastards, The Sky is Scraper, En daarvoor, Paul Carrack en Don't Shed a Tear. En van harte welkom bij een nieuwe editie van Zondag in Kamerland. Voor deze zondag, 26 februari 2012. Aldo, goedemiddag. Nou, het is voor mij nog wel een goeiemorgen. Uh... Waarom? Ik was uh, half acht vanochtend in mijn bed. Ja. En ik heb een paar uurtjes geslapen. dus uh, voor mij is het gewoon een lekker ochtend. Oké. Okay. Maar daar horen we niks van op de radio, toch? Nee hoor. Hoop ik. Niet hopen, nee. Hey, zoals gewoonlijk nemen wij het uh, nieuws van de afgelopen week door. Wat is er gebeurd in uh, Nederland en um, internationaal? En um, ja, afgelopen week had heel Nederland het maar eigenlijk over één onderwerp. Namelijk Prins Friso. De prins kwam meer dan een week geleden terecht onder een lawine. En afgelopen vrijdag werd er meer bekend over zijn situatie. Frizo heeft ernstige hersenschade opgelopen. En of hij ooit ontwaakt is nog onduidelijk. Nou, Frizo is 50 minuten gereanimeerd. Dus, uh, dan je, dus, dus je hart staat er 50 minuten stil. Ja. En je hersenen hebben uh, uh, zuurstof nodig. En uh, we hadden het erover tijdens mijn les EHBO, en mijn leraar EHBO heeft er wel verstand van, die zegt hij is hersendood. Dan kan je blijven leven, omdat je organen die werken nog, maar je hersenen, die zijn er gewoon mee gestopt. Ja. Dus je kan eigenlijk niks meer doen, maar je organen blijven wel gewoon werken. Dus uh, ja, het is uh, een uh, triest verhaal, maar het is even afwachten, maar de kans is klein dat hij ooit nog... Uh, normaal wordt, Ja, of zover hij uh, zover normaal was. Ja. Ook groot politiek nieuws. Job Cohen neemt afscheid van zijn functie als fractieleider van de PVDA, Partij van de Arbeid. Er zijn op dit moment vier kandidaten om zijn plek over te nemen. Het gaat hier om Ronald Plasterk, Nebehat, Albuirak, Diederik Samson en Martijn van Dam. Hebben Martijn van Dam in de wereld doorgezien? doorgezien? Nee. Het was de eerste dag dat hij bekend maakte dat hij kandidaat was voor de PVDA. En um, nou... Het zweet zonder een voorhoofd hoor. Ja, ja, zo, ja. Hij was in de wereldretroer door allemaal uh, moeilijke vragen door Matthijs van Nieuwkerk. <laughs> en hij had het moeilijk. Het zweet zonder voorhoofd. Terwijl Diederik Samson, die was bij Paul Witteman. Die, um, die, uh, die praatte wat rustiger. Die vertelde duidelijk. Had het soms ook wel moeilijk. Maar uh, deed het toch iets beter dan Martijn. Martijn is ook maar 34 hè? Ja, dan zijn die nog een jongetje. Aan de andere kant is het wel een beetje een frisse wind in de politiek. Je kan oh. ook wel een keer uh, ja, gunstig het zijn. André van Duin toont trots zijn eenzoon Ouvrey prijs voor op de krant. Hij krijgt het beeld woensdag in het nieuwe de Lamart theater in Amsterdam. Volgens de jury spreekt van Duin een brede laag, een laag van de bevolking aan, van links tot rechts en van hoog tot laag. De liefhebbers van Duin zitten overal. Al dus de jury. Ja, André van Duin die komt er met een nieuwe show, zo? geval wij nou, uh... je daar nu mee bezig? Ja, André. André... Nou, André... Ja, terecht toch wel, hè? Bekendste, ja. de bekendste komiek van uh, Nederland. He, schaatsnieuws, hè? Nou, Almere heeft plannen om 60 miljoen euro uh, een nieuw ijsstadion uh, te bouwen. De stad ziet zijn kans schoon, nu het Tiofstadion stadion hier in Heerenveen wordt gerenoveerd. In Almere komen 2 uh, tot 400 meter banen, nou 2400 meter banen. Het is plek voor 20.000 toeschouwers. Almere hoopt zo het nieuwe schaatsmeca van Nederland te worden. Nou ja, wie weet. Almere, 60 miljoen hè, voor het schaatsen. Ja, dat is wel lekker in het En Ze zullen wel moeten, want er is weinig Almere dat je denkt van... Nou, we gaan even naar Almere gezellig. Uh... Nou ja, vlakbij Lelystad natuurlijk, met allemaal dingen. En, uh... Wat hebben ze daar? Bij Lelystad hebben ze... Uh... Lelystad? Ja. Oké, okay. nou ja, dan dan heb, ze, heb dan je dan ook was... weinig te doen. Nou hè? ja, dan heb je tenminste nog geen miljoen magen, Maar het is ook niet meer... Uh, bestallig... Het gaat ook weg. Ja. Het is, het is dan failliet. Dan ja. Dan ja, klopt. En uh, je zou... Met de temperatuur van vandaag niet zeggen, maar deze maand is de koudste februari maand sinds 1996. De gemiddelde temperatuur eindigde deze maand waarschijnlijk op 0,7 graden Celsius. Normaal is de gemiddelde temperatuur in februari 3,5 graad. De eerste elf dagen waren sinds het begin van de meting in 1901 nog nooit zo koud. Gemiddeld was het toen uh, min 7 graden. Oh, lekker koud. Heerlijk koud dus. Heb je er wel van gemerkt, die kou eigenlijk? Ja, tuurlijk. Ja, ik... We konden schaatsen, we konden schaatsen. Ja, oké, okay. nee, maar... Ja, ik bedoel nu, zeg maar, deze afgelopen week. Nee, ik afgelopen vind... week was dat lekker, joh. Ja. Lekker wel lente. Ja, alleen met het wind af en toe een beetje. Maar gisteren bijvoorbeeld, een zonnetje was ook gewoon bu lekker, lekker buiten. Alleen, die wind die dan steeds er is, zeg maar, die maakt het ja, koud. Ja, klopt. Maar ik weet nog omdat we het hadden, was het toch net afgelopen. Toen zeiden ze nou, misschien volgende week nog een Elfstedentocht. Ja, het ze om maar vorige week zondag zo het heel even gesneld halen. Toen een paar sneeuwvlogjes voorbij komen. Vorige week zondag? Of twee weken terug misschien nog wel. Oké. Maakt niet uit. Foto's in de kranten van het nieuwe uit van het Nederlands Elftal. Helemaal zwart. Dan moet ons ontzag inboezemen bij de tegenstander. Woensdag zou Oranje het nieuwe uiten nu voor het eerst aandoen tijdens de oefening tegen Engeland. René van de Grijp gehoord. Ja, ik die hoorde was dat het er niet mee eens. Hij zegt je moet uitstraling hebben en het kan alleen met een, uh, met een andere kleur niet in het zwart witte broek en witte sokken. dus René van de Grijpen, Joon Derksen. Eerste laten eerste kwartier bij voetbal international ging alleen maar over het shirt van Nederland helft. Gewoon oh, lekker. Even vandaag in het verleden de historische kalender. Vandaag 26 februari 1926 in Duitsland wordt de Volkswagen fabriek geopend. Vandaag in 1986, We Are The World. Het lied dat 45 popgroepen opnamen ten bate van de hongerige bevolking van Afrika... wordt in New York bekomen met vier muziekprijzen. En vandaag, twee jaar geleden, 2010... Apple iTunes verkoopt 10 miljard de download... Het 10 liedje is Guess Things Happen That Way van Johnny Cash. De gelukkige koper ene Louis Souchère uit Georgië verdiende met deze aankoop van het nummer van Cash 10.000 dollar. Niet in cash, helaas, maar in de vorm van de iTunes Waardebom. En vandaag in 1990, Hans van der Toeg presenteert voor het eerst Het Rad van Fortuin. Het maken Rad iedereen vijf dagen beweegvoed. Onze kandidaten gaan weerspelen voor deze schatappreisen met een waarde van 50.000 gulden. Zo ging dat dus. 50.000 uh, gulden nog. Wow, 50.000 gulden. Maar het was zelfs zo, het was zelfs zo populair dat een derde van de kijkers van het nos journaal overschakelde naar het Rad van Fortuin. Dat ah, snap ik natuurlijk wel. Nieuwe en hoorde, is je, hoorde je het voice over? Hoorde je het voice over? Ja. Hoorde wie het was? Van mij is dat niet uh, van... Gaston! Uh, oh. Goedemiddag! Gaston. Gaston Starreveld. Ah. Hey, zometeen de tussenstanden en het programma van vandaag in de Eredivisie. En uh, ook het buitenlands voetbal. Het staat een mooi weekend, uh, een mooi zondag tegenmoet. Ook zometeen muziek van Maverick Sabre. Wat een heerlijk plaat is dat. En hier is Prince. Oh. Oh. Oh, -oh, -oh, -oh, -oh, -oh, oh, I need sunshine. I need angels. I need. So I'm thinking. Yeah, I need blue skies. I need Then the old times. I need. Something Something good, it's something good it's Something good, it's something good Oh, oh, oh, oh, oh Oh, these days seem so far away When I, I weren't even off the way I've come Back then when I hadn't seen nothing them things I never thought I'd see but come someone I never thought I'd be Cause there's something good yeah.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 Wat een plaat, hè? Ik had dit uh, nummer. Je kent This Is My Jam. Dat is je favoriete plaat van dat moment. En die kan je dan tonen aan, uh, aan, op Facebook en op uh, Twitter bijvoorbeeld. Ja. En ik had een heel ander liedje. Namelijk het liedje oh. van Willow and Gold. Maar op het laatste moment heb ik hem toch veranderd in dit liedje. Want ja. dit is mijn favoriet van deze week. En wat een plaat, hè? Maverick Sabre en I Need... En het wordt tijd voor de tussenstanden. Nou, eigenlijk een einduitslag in de Eredivisie en het programma van vandaag. Ook nemen we even een kort uh, stukje Europees voetbal mee. Want het is een hele mooie zondag. Hè? We beginnen met een wedstrijd die vandaag om half 1 is begonnen. Excelsior tegen Ajax. Eindslag is daar 1-4. Ja, en dan hebben we uh, om half 3 nog uh, twee wedstrijden. PSV tegen Feyenoord. SC 20 tegen Utrecht. En om half 5 AZ tegen SC Heerenveen. En nog even kort Europees voetbal, want er zijn er een mooie, mooie wedstrijden komen eraan. Namelijk in de Duitse competitie om half vier start Bayern München tegen Schalke 04. Oftewel Huntelaar tegen Gomez, beide topscorers in Duitsland met 18 doelpunten. Ook in Engeland een mooie wedstrijd. Arsenal tegen Tottenham Hotspur begint om half drie. En vanavond uh, om half tien Atletico Madrid tegen FC Barcelona. Om 4 uur wordt gespeeld Rayo Faleciano tegen Real Madrid. En het tussenstand in de tussenstand in de, in, de, in de Spaanse competitie is als volgt: Madrid gaat een kop met 10 punten voor van FC Barcelona. Nou, dat is uh, eigenlijk al duidelijk hè. Dat is heel moeilijk in te halen, maar ja, wie weet. Mooie wedstrijd vanavond: Barcelona tegen Real Madrid. Zometeen dus, super Sunday hier in, uh, in de Nederlandse competitie: PSV Feyenoord en FC Twente tegen FC Utrecht. En om half 5 dus, AZ Herenveen. hè. Ja. Boom. En één wereld, en daarvoor Luna. En vamos a la playa. Hey, um, veel nieuws over Friesen, hè de afgelopen week. Ja. En weet je nog dat we het begin van het jaar die voorspellingen hebben doorgenomen van Jan van der Heijden? Ja, dat is Hebben uh... we hier tijdens zondag in Kremland gedaan. En uh, ik ging dat nog een keer doorlezen, en toen kwam ik bij dit stukje. Dit schreef hij dus, begin van het jaar. Oranje boven, de witte anje wordt in symbolische zin doorgegeven. Overal de wapperende driekleur rood-wit-blauw. Heel Nederland vlag. Maar het zal ook gepaard gaan met een droevige gebeurtenis. Een toegedekte historie herleeft. Dat is toevallig. Dat is toch ook toevallig? Ja. Hij voorspelt dus dat er iets gaat gebeuren. Nou ja, ik, hij bedoelt eigenlijk als eerst uh, misschien de overdracht van uh, Willem-Alexander als koning. Ja. En daarnaast zat het, het gebeurt, gepaard dat gaan dat met een droevige gebeurtenis in het Koningshuis. Ja, dat is nu dus aan de hand. En dat is dus Frizo. Dat is ook toevallig, hè? Zou je er wat mee te maken hebben? Gaan? Hij was gewoon degene die de Lewine voorzakt heeft, net op het moment dat Frizo er was. Je ja. maakt een duwbeweging, zie ik. <laughs> ja, nee, ik weet niet. Ja. Dus, uh, nou ja, de eerste heeft hij uh, eigenlijk wel goed... We houden het in de gaten, dus stel dat er nog meer dingetjes gebeuren, houden we op de hoogte van Jan van der Heijden en de voorspellingen van het jaar 2012. Maar er komt er wel eentje uit dus, nu. Nee. Ja, die van het Koningshuis. En dat is dus uh, dat is best knap, toch? Ja. En hey, zo meteen nemen wij het regio door. Wat is gebeurd hier in Zandvoort en omgeving? Ook muziek onderweg van Lee Fields, Echte Soul, Orson, Eno Party en hier is Nickelback. But yourself you I stuck out on the ledge and there ain't no healing. We komen eraan hoor. De zonnige dagen. Op naar de lente en op naar de zomer. En we denken even vooruit met Sabrina Stark. In het heerlijke. Sunny days. Hey Rudy. Ja, dan zeggen ze altijd jeugd tegenwoordig. Stel ik heb je telefoontje, in je smartphone. Maar ik zit hier naar nou voren, we zitten. Uh... Ook een uh, wat oudere. Ja, man. Ja, collega's Rob en Albert-Jan, hè? En die zijn met één telefoon woordfoto's bij elkaar. <laughs> ja, en dat overspelen. Heb jij een goed woord? Heb jij een goed Zondag woord? Zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Hé, hey, we gaan even het dus doornemen. Wat is er gebeurd in uh, Zandvoort en omgeving? En... Uh, we beginnen met nieuws hier uit Zandvoort. Een 48-jarige man uit Zandvoort is dinsdag aangehouden in verband met een bedreiging in de La Ami-straat van, uh, in 13 februari. De man werd aangesproken door een handtehaver van de gemeente over zijn parkeergedrag. De man reageerde zo fel hierop dat er, vele, dat er verbale bedreiging geuit werd. De man is voort en mag binnenkort zich verantwoorden voor de politierechter. Speciaal voor senioren draait cinema Nostalgie, de film My Fair Lady uit uh, uh, 1900... Uh. Wat is het nou? Volgens mij klopt die datum niet. 1968. Ah. Ja. Met de hoofdrollen Audi, Hambern, Rex, Harrison en Stanley Holloway. Dit gewenst worden bezoekers geholpen met de instap in de lift of naar de stoel. Afhalen thuis kan door de belbus voor 1 euro extra. Reserveren belbus. Dus Tafoen. Nummer daarvan is 023 571 7373. 73. De film draait op dinsdag 6 maart 2012 om 1 uur bij het circus Gasthuisplein 5 in de Zandvoort. Kaarten 6 euro per uh, 6 euro op de dag zelfs koop bij de kassa. Cinema Nostalgie is een gezamenlijk initiatief van Stichting Kunstcursus Zandvoort en Stichting Pluspunt Kunstcircus Zandvoort. Oh sorry. Ja. Het kindercarnaval, dat afgelopen zondag in theater De Krog plaatsvond... ...was een zeer vertederend en dit jaar zelfs drukker dan ooit. De vele aanwezige jonge kinderen waren door hun ouders in de mooiste creaties gehesen. Uh, jongetjes verkleed als prins, ridder, cowboy of zeerover. En meisjes als Mega Mini, poesje of als danseres. Streden uh, om de mooiste kostuums. De Krog zelf was extra feestelijk ingericht met een gigantische hoeveelheid aan ballonnen. En dat zorgde zelfs voor nog meer sfeer. Een grote hoeveelheid kinderen. In de gezelschap van ouders, oma's en opa's En misschien wel broertjes en zusjes Waren naar het intieme theater aan de kroeg gekomen Om het kindercarnaval te vieren Geslaagd dus nou, Ik, uh, vorige week Was ik aan het werk, ja. en dat was natuurlijk carnaval En er stond er ook ineens een mega die Bij mij in de kroeg zeg maar. ja. en, uh, denk Een vrouw van een uh, jaar of twintig bijna ja. En ik heb even een praatje met haar gemaakt Ik zeg, uh, maar mega Mind heeft toch uh, Blond haar, Ze had zwart haar Ze dus, zei: ja ik heb het geverfd, ja. zegt ze dus, ja, mini met zwart haar. Ja, nou ja, het kan. Met, dus carnaval, het, met carnaval kunnen alles zijn. Dus het alleen kinderen die doen het nog. Je kan met je kan als carnaval kan je met iedereen. Uh, je maakt niet uit hoe je verkleed je bent. Als je maar dronken bent, is alles goed volgens mij. Ja, De Kids Adventure Week in Standvoort aan zee is vandaag begonnen. Tot en met 4 maart worden er verschillende activiteiten voor kinderen georganiseerd. Van etalagebeurtig tot zelf brood bakken en van uh, schilderworkshop tot een limonadewedstrijd. Maar voor deze week speciaal de benoemde kinderburgemeester zal een aantal van deze activiteiten op officiële wijze openen. De zin in Zandvoorts strandbal staat symbool voor de Kids Adventure Week. En naast alle activiteiten kunnen kinderen met de strandbal ook nog eens profiteren van allerlei acties. Ja en we doen bij CFM ook wat hè. Ik vraag even Albert-Jan of hij de microfoon wil pakken. Misschien kan hij daar wat meer over even vertellen. Even je telefoon wegleggen. Ja, jongens, ik ben hartstikke druk. Goedemiddag. Goedemiddag. V ja. Vertel eens, wat, wat gaan we met CFM doen? Uh, CFM, wij houden op dinsdag, woensdag en donderdag van 12 tot 2 hebben we drie workshops gepland. Ze zitten al vol hoor. Oh, oké. Okay. Oh, dus oh, dus oh, okay. Helaas uh, de inschrijving, uh, ze mogen wel proberen het in te schrijven, maar helaas moet ik dan uh, mededelen dat we al vol zitten. Maar we gaan twee uur uh, radio maken in die zin. We gaan om van 12 tot 1 gaan we uh, redactionele werkzaamheden verrichten. Uh, wellicht dat een aantal van de deelnemers uh, al iets beleefd heeft in die kader van die week. Dus ja. dan kan hij daar verslag van doen. Dus we gaan zo een stuk of vijf, zes items maken... En mijn assistente, dat is Roy Haldeman. Die treedt die dag op als DJ. Die verzamelt cd's die de kinderen zelf meenemen. En okay. die maakt daar dus de muzikale omlijsting van. Maar in ieder geval de deelnemers, vijf per workshop. Die gaan een eigen programma samenstellen. Eigen redactie vormen. En wellicht een eigen verslag doen van de diverse ja. activiteiten. CQ, het dier van de week. Het weer. Ja, die items ja. horen ook de items ja. die horen er ook bij. En zo gaan ze dus een, een uur van 1 tot 2 live de lucht in. Dus en zo kunnen we dus als het ware ook vanuit de studio, die hele Kids Adventure ja. Week, mooi gaan uh, volgen. Nou, te gek. Dus drie dagen lang feest in de studio. En dus Kijk ook eens. te beluisteren bij CFM Zandvoort, Uiteraard, he? Uiteraard, zowel analoog als via de kabel. Dus uh, en wellicht dat alle ouders en opa's en oma's natuurlijk allemaal voor de radio zitten. Dan. Ja, dat te gek. Zijn. Eindelijk een beetje ja. veel luisteraars. Ja, tuurlijk. <laughs> ja, en na afloop uh, heb ik nog een verrassing, maar, uh, maar dat uh, zien de deelnemers wel als, uh, okay. als ze uh, spannend. verschijnen. Nou, spannend, spannend. ZFM Westkust, die bericht. Net als gisteren is ook later op deze zondag... Prachtig weer met flinke periode met zon. Op wat lichter gespetten en na blijft het droog. En wordt het vanmiddag maximaal 9 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar een graad of 4. Morgen overigens de bewolking, maar het blijft wel droog. De, de temperatuur stijgt opnieuw naar een graad of 9. Ik zeg hotman. Hotman! Weerbericht dus bij ZFM Zandvoort. Zometeen de toestanden in de Eredivisie. Super Sunday kunnen we het wel noemen. Onder andere om half drie begonnen PSV Feyenoord. Tussenstand is daar. Hoor je zometeen. Hier is Broken Wings. Mr. Mister. Baby, don't Ultima liedje, hè. Je, je gaat het liedje in en langzamerhand kom je tot het einde. Mr. Mr. Broken Wings. Twee tussenstanden in de Eredivisie. We nemen ze even door. Half drie begonnen. PSV Feyenoord. tussenstand is daar 0-0. En FC Twente thuis tegen FC Utrecht. De tussenstand is daar ook 0-0. Zometeen uur twee van zondag in Kemmerland. De andere andere het keukentafelnieuws. Het nieuws wat je kan vertellen bij de keukentafel of misschien wel als je met uh, je partner of met, wie weet met je ouders op de bank zit. Schoonouders. En um, een leuk verhaal dat je kan vertellen. Je hoort het straks allemaal. Um, ook muziek onderweg van de Temper Trap. Heel fijn liedje. En een nieuwe van Emily Sandé. En hier is Luther Fenros. En het fijne She's a Super Lady.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 Dat doen we het toch maar even niet goed dus, nee, lopen We, hier de weer, de show, we lopen hier de show te stelen Ja, Het is uh, zondag hè? dan heb je dat soort dingen dat, dat is ook weer, dus, je je weer zo Wat maakt het uit dus Zondag is toch een relax dag Lekker Misschien wel een lekkere sportdag Misschien wel voetbal te kijken, maakt niet uit Ik hey, zometeen uh, uur twee in de openingsplaat Die is fijn Zover het ritme van ZFN Via de kabel op 104.5